Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een hoop Nederlandse ondernemers zijn opgelucht. Na bijna een week is er een einde gekomen aan de schepen Polonaise in het Suezkanaal. Nu een groot containerschip na een hoop geduw en gesjor los is. Deze Nederlandse ondernemer houdt zijn spulletjes goed in de gaten. Elke nummertje is een container. En hier zitten dus vier containers op en die wachten. En hier zit dit in het kanaal, dus dat is helemaal vervelend. En hier achter zitten ook nog heel veel. Maar als dit gaat varen, ja, dan wordt het wel fijn. Alleen ja, hier is een kleine file hiervoor. Het containerschip moet naar Rotterdam, maar wordt eerst nog gecontroleerd. Het lijkt niet beschadigd te zijn. De dominee van een kerk in Krimpen aan de IJssel... snapt de aanval op een journalist wel. Op de stoep van zijn kerk werd gisteren een verslaggever in zijn buik getrapt. Is de dominee niet verbaasd over? Ja, ook wanneer we hier vanmorgen weer te maken gehad hebben... met dingen ja, waar we dan eigenlijk best begrip voor zou kunnen tonen... wanneer we toch zo steeds getreiterd en geterpt zijn. Voor de aanval is... ...is iemand opgepakt die is inmiddels weer vrij en hoort binnenkort of hij gestraft wordt. In een asielzoekerscentrum in Burgum in Friesland zijn minstens 41 mensen besmet geraakt met corona. Het gaat vooral om gezinnen. Een deel van de besmette bewoners is naar een speciale locatie in de buurt verkast... ...omdat hun huis niet geschikt is om in isolatie te gaan. En van een zak chips naar een bakkie. Drie studenten uit Zeeland bedachten een eco-variant van de zak chips voor een schoolopdracht. En die wordt nu in 19 winkels al verkocht. Kijk. Deze aluminium binnenlaag bevat dus deze chipsakken, waardoor deze totaal niet recyclebaar is. En hierdoor moet deze weggegooid worden bij het restafval, wordt het verbrand en dat is dus hartstikke schadelijk voor het milieu. En in ons bakje bevindt deze aluminium binnenlaag het niet, waardoor het 100% recyclebaar is. En het uiteindelijke doel van de mannen is om andere chipsfabrikanten te inspireren om de nummer 1 banksnack ook in recyclebare verpakkingen te stoppen. Het weer vanavond zwakt de wind af, daardoor vannacht kans op wat mist, morgen zonnig en tussen de 18 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Door een ongeluk heb je nog 5 minuten vertraging op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. En tot zover de verkeersinformatie.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 De band heet Lorenz en ze komen uit uh, Zwijndrecht, als ik het uh, wel heb. En ik uh, meen dat Jasper van Dorp een van de mensen is uh, die achter, dit, uh, achter deze band zit. Victory. Uh, een van de stevige nummers uh, die uh, het 2020 heeft opgeleverd. Welkom in het uurtje nummer 2. En als je de herhaling op maandag hoort, dan denk je verrek, wat is er nou aan de hand? Is die koper alweer een uur eerder begonnen? Ja, dat heeft uh, alles te maken dat we een uh, vol programma hebben. Dus uh, voor de mensen die dus nu de herhaling horen, welkom bij deze Alternative FM. We zijn inmiddels inderdaad al een uurtje onderweg. Maar goed, uh, we gaan zo dadelijk nog het een en ander doen aan telefonische interviews. Bakersongs, Ruud Bakker, Lek, Dicycle, Dicycle, Lekker Dicycle, man. Ik moet echt oefenen op die titel. Dat is de single, daar gaan we straks mee praten. En dat doen we ook met Jonger Duins. Hij is van P.L. Puma, met ook een nieuwe single. Dat is volgens mij ook weer een regelrechte primeur, want morgen komt hij officieel uit. En... I Don't Wanna Be Strange. Uh, dat is uh, het werk wat hij heeft uh, gemaakt. Verder in dit uur. Uh, bijvoorbeeld ook nog vanuit de regio. De Irrational Library. Waar Jip richter ooit meegekomen is in een van de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf die we hebben één keer in de maand. Ik kondig nu van staan dat het de komende maand de vierde donderdag is in plaats van de derde donderdag. Heeft alles te maken met wat tentamens die je weer af moet werken. Dus we hebben het een weekje opgeschoven. Dus dat is voor de mensen dan ook duidelijk. Maar goed, niet getreurd. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf gaat gewoon door. Wat er vorige week in die uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf heeft gezeten was Naast het livewerk van Jacob D. Edward... ook de nieuwe single van Low Edict Sound System. Met daarop te horen Lasset. Storm Lasset. Oh Stormy Matters heeft het geproduceerd nummer 1 Night and Day. Please do me a favor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 with them what meets the eye to instigate the citizens of a nation to put down their pens and once again pick up their swords to start slicing at the common threads that bind us all. An untethered ship, political parties full of pirates, will be the death of this land updated slogans sear the concrete if you can't take the heat quarantine the kitchens and let the rich eat their soybeans off the street awake to the evils of what comes too easy the distance between here and the desire for whatever else might be out there is infinite the crybaby man-child has taken over the control room, and its mother and father with their faces in their iPhones, while well, these will be just some of the denominating factors leading to the death of this land. The reincarnation of this world, or that, or that be the universe's last laugh. Without the eyes, there exes floating in the sky, and this cash being hoarded under the floorboards of the White House, and the way that credit helps keep the clogged arteries of blood from money flowing is quite something I have to say. flat screens and belly binge-watching, got our activity levels flatlining, and all those silver linings saved for rainy days just can't help protect us anymore from all those warm UV rays. For one way or another, for what it's all worth, we're being taught a lesson for the future to unlearn. And as compassion is commodified into yet another catchphrase, and the empathy, the afterthought of another predictable onslaught, Black anger grows hotter than white heat. Try imagining some suit and tie motherfucker dragging his family across a desert in their bare feet. National Library met uh, Access in the Sky. Daarvoor hoorde je Low Addict Sound System met Night and Day. Uh, twee, uh, twee acts, of twee in ieder geval bands... die hier gewoon uit de buurt komen. Allebei uit Haarlem. Dus wat dat gaat, uh, de regio, is ook gewoon voor Geldt niet voor dit. Ik heb hem ook even weer een tijdje niet gedraaid. Maar het wordt weer eens hoog tijd... dat ik ook deze song laat horen van Het Wilde Kind. Van Daniella, Danella Smith. En haar bent dus eigenlijk... I lost the sunscreen. Smit ooit hier geweest bij ons in de studio, want toen was dat onder haar eigen naam, haar eigen bandnaam. Tegenwoordig heet de band Wilde Kind, maar zij zelf Komt oorspronkelijk uit uh, Namibië, als ik uh, me wel verteld heb. En dat is ook een beetje ja, terug uh, te horen in de naam van uh, de band, Wilde Kind. Last de Sunscreen. Ik heb hem uh, denk ik al een week of drie, vier uh, draaien hem af, met uitzondering dan van vorige week geloof ik. Uh, toen heb ik hem even overgeslagen. Uh, maar goed, we gaan uh, praten met Ruud Bakker. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, het is uh, de naam Bakersongs waaronder jij het werk uitbrengt. Uh, ik, heb in het, ik heb in het verleden heb ik, uh, wat, uh, wat gedraaid. Uh, in en Where the Lights Go. Maar dat is alweer van een tijdje terug, denk ik. Ja, dat is van mijn uh, album wat ik in uh, 2018 heb uitgebracht. Ja. Uh, was je toen eigenlijk ook al uh, op, onder de aandacht van Frank Bond uit Volendam gekomen met dat verhaal? Ja, dat klopt. Ik ja. Heb, uh, een tijdje daarvoor had ik uh, contact gezocht met uh, het label King Forward. Mm -hmm. uh, omdat ik, uh, nou ja, ik kende wat, uh, wat dingen die ze hadden uitgebracht. En uh, nou, het leek me wel interessant om daarbij uh, ook uh, uh, iets uit te brengen onder dat label. Mm -hmm. Dus toen, uh, toen raakte je in gesprek en van uh, nou ja, de een komt de ander. Toen hebben we daar uh, ook in hun studio hebben we eigenlijk het grootste gedeelte van die plaat uh, opgenomen. Ja. Uh, kun je ook uh, zeggen... van, well, het, is toch, het blijft een beetje een apart label... en ik, ik, ik heb ook een beetje die idee... Het, uh, het is het label van de verhalenvertellers... heb ik soms wel eens het idee. Ja, dat is uh, deels uh, zeker waar. Ja? Uh, in die zin... Uh, ben ik misschien dan... enigszins een vreemde eend in de buiten... want uh, zeg maar mijn... Uh, ja, muziek is toch meer op uh, van de eigenlijk korte, vrij korte liedjes en uh, toch al meer op de, ja, ook van de, van de herhalingen van de, van de songstructuren, zeg maar. Mm -hmm. ja, als je bijvoorbeeld de muziek van, van Frank zelf, hè, dus Alaska en uh, nou, wat hij verder nog uh, solo uh, doet, is echt uh, heel erg uh, tekstgericht en uh, ja, de dylan zou ik uh, willen zeggen. Yeah. En... Um, um, ja, wat ik wat ik doe is toch meer uh, richting uh, gewoon de de, de popliedjes, hè? Dus ja. Dat, uh, luisterliedjes. Ja, luisterliedjes, popliedjes, beatle achtig uh, de, de ja. dat uh, en een beetje Amerikanen invloeden. Dus dat ja. is, uh, zo, uh, ik mag uh, omschrijven. Ja, je, je, je noemt de Beatles. Uh, wat uh, zeggen ze voor jou? Uh, wat? Wat zegt dat voor jou, de Beatles? Ja, heel veel. Ja? Dus eigenlijk bij mij is daar de, de, zeg maar, de liefde voor, voor liedjes schrijven uh, begonnen. Uh, en uh, nou ja, dat is nog steeds een hele grote invloed. Hoewel, natuurlijk, kijk die plaat van de Beatles zelf, kan ik inmiddels dromen. Dus daar de, de hoef ik uh, <laughs> nauwelijks meer naar te luisteren, zeg maar. Ja. Ofwel, ja, af en toe dan ontdek je natuurlijk nog wel weer nieuwe spannende dingen daarin, maar... Uh, ook heel veel muziek die, die daar weer op geënt is natuurlijk. is ja. dus, uh, uh, uiteindelijk ook weer een, een extra inspiratie. Uh. Da, dan is eigenlijk ook meteen de vraag van, uh, joh, ben jij ook in uh, Liverpool geweest? Ja, zeker, ja. ja? Ik uh, ben een soort van uh, ja, halve bedenvaart. Uh, <laughs> een Belgrim, uh, toch naar ja, Liverpool gemaakt. Ik ben, eentje naar de Cavern Club en... Uh, ook naar het voetbalstadion trouwens, maar heeft dan weer niets gedaan. Ja, ik, ik stond, ik stond uh, voor de deur, maar uh, ze waren al weg. En uh, ik moest wachten tot dat er uh, een nieuwe groep en uh, weer een volle groep. En toen kon ik uh, pas in, maar dat gingen we niet meer halen. Dus dat, uh, dat hebben we moeten overslaan. Maar uh, even naar het uh, verhaal uh, Beatles. Want uh, dan ben jij denk ik ook in het uh, Beatle Museum geweest. Ja, ik, uh, even kijken. Want het is al een tijdje geleden, maar het, uh, daar aan de, aan de, aan de rivier. Dus ja, de, de Mersey. Ja, aan de Mercy zit uh, dan zo'n zo heel groot uh, Beetle Museum. Ja, dat heb ik inderdaad uh, ook, uh, nou, uh, wat is het, bijna een dag of na een halve dag, laten we zeggen, doorgebracht. Ja, is het? Ja, supermooi. Dat is gewoon echt een, uh, ja, geniet is dat. Gewoon zie je al die dingen waar je natuurlijk ook wel over gelezen hebt en zo. Maar dat en, dat, dan, en dan zie je het echt dat eigenlijk. Ervaren, he? ervaren. Precies, ja, Precies. Om straat ja. echt waar is om te proberen. Anders ook. Um, even ja, weer terug naar jouw muziek, hè. Uh, je, je omschreef het al, uh, ja, meer, meer uh, een beetje op de, ja, geënt op de Beatles, tenminste, je hebt je, je laten beïnvloeden door de Beatles. Beatles ja. Um, ja, de andere deel is ook echt uh, meer de, de Americana, uh, Bluegrass-achtige. Ja, wat, wat, is, wat is dat voor jou, Americana, want dat, dat, daar, daar zit een soort uh, country, het is een beetje Ravel country, vind ik eigenlijk altijd. Zeker, ja. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje de de, de andere invloed, zeg maar. Er dus zitten ja. inderdaad aan de ene kant de de, de Beatles en, en ook uh, ja, wat latere uh, gewoon Britse invloeden, zeg maar de, de ja volgens mij de, de radio het invloeden, die zijn ook wel af en toe een beetje te horen. En ja. dat is een beetje de ene kant van het, verhaal. Uh, van het verhaal. Ja. En de andere kant is uh, meer de, ja, country, Americana, bluegrass-achtige dingen. Ja. En dat deel ik ook heel erg met... Ik speel ook vaak met uh, Martijn Klaassen, de Klaassen, de Contrabassist. En uh, dat is ook een beetje ja, onze, onze gezamenlijke liefde, zeg maar. Ja. Dus dat, uh, zeker in onze duur optredens, uh, hoor je dat dan ook heel erg uh, terug. Ja, is het zo dat jij uh, net, net zo goed alleen kan spelen of vind je het ook fijn om met bijvoorbeeld de man die je net noemde uh, samen optredens uh, te doen? Ja, dat is zeker, dat voegt uh, wel echt uh, heel veel toe ook in de, in de nou ja, het, het kleurenpalet zeg maar, van ja. die, wat je speelt, dus uh, gewoon, het, gewoon de, de diepe laag, de bas uh, die er onder ligt, Daar uh, nou, dat is wel echt een uh, verrijking. Um, dus ik, uh, waar ik kan speel ik uh, eigenlijk uh, met hem. Ja. En uh, nou, we hebben ook in het verleden wel met de complete band gespeeld. Nou, op dit moment is dat natuurlijk uh, uh, lastig. Ja. De afgelopen jaar hebben we uh, nou, überhaupt weinig gespeeld. We hebben nog een, wel een streamingconcert gedaan met z'n tweeën. Ja. Um, maar ik, uh, ja, dus dat, ik, ik speelde af en toe in mijn eentje, maar waar ik kon, uh, uh, nam ik toch wel uh, Martijn uh, mee als. Uh, als bassist. Ja, uh, vind je het uh, misschien uh, mis je dat eigenlijk? Dat, dat optreden. Want ja, voor een stream optreden is misschien uh, leuk voor je aanwezigheid. En dat je dan toch nog je vinger eigenlijk als het ware opsteekt van hallo, ik ben er nog. Maar uh, de zaal, uh, denk ik, uh, is denk ik, toch het, het liefste wat een muzikant doet. Zeker, ja, het is, het is inderdaad, uh, het is ook leuk om te doen. Mm -hmm. Uh, maar ik, ik moet zeggen dat uh, ik kijk wel weer uit naar gewoon uh, de, de, de echte live optredens. Ja, ja we moeten nog een, uh, een week of acht tot tien moeten we er nog echt uh, mee wachten. Dat zeggen de doelgewinden, de virologen en uh, medici. Maar ik, ik snap ja. het ongeduld uh, bij, uh, bij de meeste mensen wel hoor. En ik bespeur dat ook uh, in de muziekwereld in dat opzicht. Ja, en dan nog eens, de, uh, ik, dan, het is nu nog echt onduidelijk van wat er echt gaat gebeuren of zo. En dan mm. moet het vervolgens ook nog weer gepland worden. Ja. Dus uh, ik denk dat uh, voordat het weer uh, het tempo, het oude tempo erin zit, dat het dan nog wel weer langer duurt. Dat denk ik ook, ja. dat zal... Uh, dus uh, uh, ja, tot die tijd uh, ben ik uh, gewoon uh, lekker uh, dingen aan het opnemen en, uh, en uh, nieuwe dingen weer aan het creëren. Ja. Uh, en dus... dan, uh, nou ja. Om bezig te blijven, als het allemaal weer losgaat, dan, uh, dan staan we ook klaar, zeg maar. Ja, want uh, ik heb wel een beetje het idee dat er een, uh, een stortvloed aan nieuw materiaal uh, uit uh, de muziekwereld uh, gaat komen. De, tenminste, als ik jou ook ja. zo hoor, jij bent ook bezig om um, dingen weer te maken of wat dan ook. Klopt, ja. ja ik ben uh, nu inderdaad vooral uh, veel aan het opnemen. Het lagen al wat uh, het een en ander uh, lag er al. En, uh, maar wat je ook hoort van andere mensen, ja het is voor iedereen heel verschillend hoor, maar er zijn echt ook mensen die een complete lockdown platen en, uh, en dat soort dingen schrijven en opnemen. Ja. Dus dat uh, is inderdaad, uh, het creëren is, uh, de, is er wel, uh, heeft er denk ik wel een boost van gekregen en uh, nou, de live optreden die komen dan uh, hopelijk ooit ook weer uh, meer. ja uh, terug even naar die uh, naar die single uh, ik, het was een onuitsprekelijke naam maar ik, uh, ik heb hem nu van je doorgekregen ik zeg het goed ja. hè nu lekker deze cool man yes ja. dat is dat is hem uh, waar waar uh, waar heeft het betrekking op als ik het uh, want uh, lekker deze dat zegt mij helemaal niks dat engelse woord Nee, nee, ik heb ook op de cover van, uh, van de single heb dan, uh, een, uh, een, de omschrijving van zeg maar, een Engels woordenboek uh, staan. Want dus, uh, Inderdaad, ik kreeg die vraag, uh, die kreeg bijvoorbeeld al heel vaak zo, toen ik met het nummer bezig was. Ja. Van, uh, ja, wat betekent dat in godsnaam? Nee, het gaat er eigenlijk over uh, dat uh, iemand uh, in een soort van lethargische toestanden met een mooi Nederlands woord uh, mm -hmm. te zijn. Maar dat is dan ook weer een, ook weer een moeilijk woord natuurlijk. Ja. Um, maar dat uh, uh, gewoon iemand die uh, eigenlijk de, de wil en de zin ontbreekt om iets te ondernemen, ja. en dat, dat, kunnen, uh, nou, dat kan, uh, kan iedereen zijn en, uh, en ik heb daar zelf af en toe, uh, bespeur ik me dat ook, maar dus eigenlijk iedereen die, uh, die een trap onder zijn, uh, onder zijn achterste kan gebruiken af en toe. Daar, daar gaat het over. Ah, lekker. Uh, de, ik, ik, ik voel me wel een klein beetje aangesproken. Ik ben een heel makkelijk mens hoor. En ook wat ongecompliceerd. Als het vandaag niet lukt, dan doe ik het morgen wel. Maar uh, dat, dat verraadt ja, nou, al ja, iets. Eigenlijk. In de zin van uh, dat ik af en toe een trap onder mijn achterste nodig heb. Dus... Zolang het uh, geen problemen geeft... dan uh, hoeft het natuurlijk niet. Uh, en, uh, is het, uh, het is, is half-Cubaanse eigenlijk. Eh. Manjana, manjana. En dan uh, met je strooiehoed. Ja, ja, ja. uh, maar goed, de zon schijnt niet elke dag is antwoord hoor. Tenminste, de, hij schijnt wel. Nee. Maar uh, ik bedoel, uh, dan achter de wolk. <laughs> dus, <Ja>, precies, ja. <laughs> uh, hier, nu is het echt niet anders. Nee. nee. Um, we gaan even nog... Uh, ja, uh, nog even de laatste vraag aan je stellen. Want als mensen jou toch willen vinden... waar kunnen ze dat doen? op het wereldwijde web en op de socials. Ja, we hebben gewoon uh, dus uh, Facebook.com/streetbakersongs uh, uh -huh. en uh, ook uh, nou ja mijn muziek staat op Spotify, uh, dus uh, dat, uh, daar ook allemaal te vinden en natuurlijk op de website van uh, King Forward. Helemaal goed. Ford uh, dan zullen we maar gaan draaien. Lekker deze cool man van Baker Songs. Uh, hier is die. Care at all, it seems for life. Whatever occupies your mind, it's causing you to be distracted. And I know for a fact that it's true. tried to tell you that it's not the way it should be and now I know you're like a days ago man now I've come to With the loss of love, we... is dit tweet al. Daphne Holland en Frank van Kastre uh, opnieuw in de studio. Voor de laatste zeker opnieuw. Voor Daphne zal het uh, de eerste keer zijn. Kafka met Booty call. En daarvoor hoorde je Bekersongs. En ik weet nu hoe ik het uit moet spreken. Lekker De Cycle. Lekker Deze Coolman. Ik ga toch weer bijna op mijn bek ermee. Lekker Deze Coolman. Uh, van uh, Ruud Bakker is uh, de man... Pekersongs en hij uh, liet dat uh, net weten hoe hij dat uh, heeft uh, gemaakt. Uh, wellicht dat we hem ook zeer binnenkort uh, live in de studio kunnen aantreffen. Weer terug naar Isolated Dreams: het album van Ghost Echo, de debuutalbum. En dit is nummer Stranger on a Train. Het was Ghost Echo. De band komt uit gemaak waard schuine streep Egmond aan de hoef. En dat, dat is gewoon door de volgende. Net als Kafka trouwens, die komen we dan weer uit de hoofdstad. Ook uit de hoofdstad komt de volgende man. En dat is de man achter Peel Puma, Django Duins. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, um, ik heb uh, iets uitgehaald om die Whatsapp en nu uh, uh, ben ik mijn emoticons kwijt. Er staan, er staan allerlei afbeeldingen. Ah, dat is uh, altijd uh, spijtig. Ja, dit is wel nodig. <laughs> Lekker belangrijk. Maar uh, dat, uh, dat heeft uh, alles te maken op het moment dat ik verwoede pogingen heb om, uh, om jou weer uh, de uitzending in te halen. En dan verwissel ik ook nog één nummertje met... Uh, met uh, ja, en dan wordt het helemaal lastig. Dus dan, uh, dan denk ik, heb ik het niet goed gedaan? <laughs> goed ja, Dit is gelukt, dit is gelukt. Ja, we zijn op tijd. <laughs> dat is het belangrijkste. Um, je bent de tweede die, uh, uh, die we vanavond hebben, die ook het materiaal op King Forward Records uitbrengt. Uh, want oh, ja. uh, eerder hadden we net uh, Ruud Bakker even aan de telefoon van Becker ah. uh, Ja, dus wat dat betreft, uh, het is een grote familie, heb ik een beetje aan het... Uh, is het een ja, grote ja. familie aan het worden, heb ik een beetje het idee. Het is een, uh, een heel fijn label. en uh, Frank van het label denkt heel goed mee en heeft een heel erg visie voor uh, hoe het best uh, en deze coronatijden ook uh, het aan te pakken met de muziek en, en hoe je het kan ophouden, ja. dat is echt wel heel fijn. Ja. En uh, naartoe werken naar live als dat weer kan en een, een heel release plan bedenken, daar is ze echt super goed in. ja dat is uh, te gek om achter je te, ja. acht uh, uh, te hebben. Is het zo dat hij dan op een gegeven moment toch iets uh, ziet wat jij ja. dan uh, uiteindelijk van pot verdorie daar heb ik nooit aan gedacht? Nou hij heeft, wel, hij heeft wel zijn eigen manieren, dat ik denk van nou, die heeft ervaring ermee. Um, Waar ik nog wel wat van kan leren, zeg maar. Want ik, uh, ik weet ook wel een aantal dingen, maar ik, qua de, qua aan de labelkant heb ik natuurlijk geen niet zoveel ervaring als hem. Ja. Dus het is wel interessant om daar uh, in over gesprek te gaan. Ja, uh, een beetje sparren eigenlijk als het ware. Ja, ja, ja, ja absoluut. Sparren heel goed. Ja. Ja. Um, nou uh, heb ik uh, ja, eerst vorige week en de week daarvoor heb ik uh, een andere single van jou gedraaid. Was dat eigenlijk uh, ook de eerste single die je hebt uitgebracht? Uh, ik dacht daarvoor eigenlijk alleen maar demo's uit, om een beetje uit te testen uh, wat voor muziek nou echt wel gaan maken. Mm -hmm. Een soort van, een soort van uh, testperiode dat ik dacht, wat wil ik nou echt qua nummers en qua muziek doen. Then, um, ja, ik zie voor, voor nu, ik vind dat, dat, dat, I don't know strange, voornamelijk echt een nieuwe periode in teken. Dat, dat er echt een plan achter zit met het label en een volledige band. En dat ik echt weet wat voor nummers ik wil gaan schrijven en strijzen. Ja. Dus, dus uh, ik, had, ik had even de, die aanloop nodig, zeg maar. Om, ja. Te komen. Ja, even, want even over Peel Puma. Ben jij dat ja. zelf of uh, zitten er nog meerdere Peel Pumas in uh, de band verstopt? <laughs> nou, ik, ik ben er dus zelf begonnen, maar ik heb, uh, sinds kort heb ik hele fijne bandleden om me heen. En mm -hmm. uh, we gaan binnenkort weer dus nu voor het eerst met de studio in. Dus daar heb ik heel veel zin in met, uh, met een hele goede producer, Casper van der Lans. Mm -hmm. Uh, om weer uh, Nieuwe Noors op te nemen. Dus we, nu ook, we kunnen nu echt wel samen groeien en samen aan ons plan gaan. En dan mm hoop -hmm. ik volgend jaar popronde. Popronde, we gaan doen. Ja, ja. We, we, we hebben voor aangemeld, dus het is heel leuk. Ja, want nou ja, als ik persoonlijk even naar de muziek luister, dan ja. denk ik, ja, uh, hij is wel uh, popronde waardig. En eigenlijk, nou, stiekem, stiekem meer dan dat, uh, denk ik zelfs uh, nog wel veel verder dan, uh, dan een popronde. Maar ja, uh, laten we één hartslagje op, hè. tegelijk doen, hè. Ja, zeker. Zeker. Ja. bouw het op. <laughs> ja, is dat ook uh, een beetje ook uh, wat de heer Bond ook met jou doet? De, een beetje toch, uh, joh, beide benen op de grond en kijken waar we uitkomen? Ja, ja nou, het is wel goed, om, ik kan wel een dromer zijn, dus het is goed om iemand te hebben die ook realistisch aan de grond een beetje, nou niet houdt, maar om realistische denkbeelden ook een beetje toe te voegen. Ja. Want je, je wil natuurlijk zoveel mogelijk bereiken, maar um, soms, is het, soms gaat het in, in stappen die je in ieder meer kijk op heeft dan als je er zo erg in zit. Ja, zelf. ja en, want het kan een mijneveld zijn hè de muziekwereld. Ja, ja, ja, zeker. Dat, dat weet ik ook. En, <laughs> um, en dat is helemaal handig om iemand zoals Frank te hebben en, en de band die je dan, dan wij ook helpen en begeleiden. En, en, en nadenken over hoe je het best kan opbouwen en, en tot, een, tot, een, tot een exposure kan komen. En, ja. En, en, en dat, ja, dat soort dingen. Uh, je zegt net uh, dat je een, uh, een beetje een dromer bent. Ja. Uh, is dat ook merkbaar in het uh, materiaal wat, uh, wat jullie uitbrengen? Ik denk het wel. De, um... Want als ik uh, bijvoorbeeld even terug ga naar, uh, naar die eerste zinger, All The Colors Of The Moon, The Moon, zegt het eigenlijk al? Ja, ja, ja. ja. Ik, ik denk dat, dat ik toch wel um, qua tekst en qua sound toch wel naar dromer geneigd neigen ook. Ja. En naar um, het introspectieve, dat, dat, ik, dat ik best wel, dat ik, dat ik best wel um, ja, dat je dat, ik, dat, ik dat er wel uit kan, uh, kan opmaken en kan horen aan die nummers. Hm. Dat denk ik wel, ja. Ja, wat is dan eigenlijk uh, voor jou het meest ideale moment om dan ja, even weg te dromen en dan misschien uh, eventueel in de buurt een pen en papier te houden, want je weet het maar nooit natuurlijk uh, waar de inspiratie vandaan komt. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Werkt ja, dat ja. bij jou zo of niet? Ja, ja nou, het is ik, ik, uh, de laatste nu natuurlijk vaker thuis. Dus, dus, dus, ik heb buiten ook ideeën, maar als ik, als ik thuis heb ik mijn hele setup met, met mijn gitaar en, uh, en, uh, en wat ik thuis neem, ik dan kleine demos op. Dus, ik vind het dan om alles in de buurt te hebben. Zoals je een idee hebt dat je gelijk aan de slag kan. Ja. Gelijk eens kan, uh, een, in de basis kan opnemen. Zodat je dat niet dat, de eerste idee verliest. Of zo. Ja. Uh, jij komt uit de hoofdstad. Heb ik begrepen. Ja. ja. Uh, uh, want uh, ja, het leven daar is uh, denk ik... Uh, dat het, uh, het dynamische leven ligt uh, denk ik een beetje stil. Heb ik een beetje het idee. Ja, ja, ja zeker. Dus je moet, het, je moet het ook veel meer uit, je, uit jezelf halen Dan echt uit de omgeving. Dat ben ik het een met je eens. Maar... Um, het gaat wel weer komen en ik, ik heb hoop dat, dat, dat het volgend jaar weer meer kan. Qua ja. optredens en qua zien en qua. Dat motiveert ook weer natuurlijk extra ja. om, om daarvoor te gaan. Uh, dat is dus. Enigszins toch een optimistisch mens aan de telefoon. Ja, ja ik, ik ben een droom, maar ik probeer ook optimistisch te zijn. En, uh, dat zeker. Ja, waar, waar laat jij dat uit af? Dat, uh, dat, uh, dat, waaruit jij je optimisme kan voeden in, in dat opzicht? Nou, nee, nee, nee. ik, ik probeer al wat kleine vooruitzichten uh, te houden en, en te denken van, dan gaan we weer de studio in en dan. Ik probeer wel toe te leven naar, naar leuke vooruitzichten en dat, dat ik niet, niet blijf hangen van wat er niet kan, maar dat ik gewoon positief doorga met wat er wel aan verschiet ligt. Ja, nou ja, goed. Uh, het is iets, iets herkenbaars. Ik uh, bedoel, ik heb het zelf uh, bijvoorbeeld op een uh, dinsdagmorgen... als ik hier met drie doorgewinterde radio uh, een radioprogramma ja. kan doen. Dat is eigenlijk voor mij eigenlijk ook iets om uit te kijken. En natuurlijk dit moment. Want dat is het ja. eigen programma wat, uh, wat we ja, doen. Ja. Dus, dus ja... Uh, dat. Daar hou ik dan wel aan vast. Dat zijn uh, de, de momenten waarbij je naartoe uh, leeft. Dus dat heb jij dus ook. Precies. Ja. Precies, daar ik, kan ik me heel erg in vinden. Ja. Ja, uh, even over uh, de muziek die je maakt. Want uh, dat is ook. Ja, uh, ja ik, ik, ik vind het. het is, uh, en eigenlijk ook wat, uh, wat Frank Bond zelf over jouw muziek geschreven hebt naar buiten toe. Hè? Uh, een beetje ja. een, een donkere laag zit erin. Ja, nee, ik, donker, ik, zou het, ik zou het melancholisch noemen. Nou ja, dat is melancholisch. donker, melancholisch. Oké. Okay. Uh, wat je wilt? Nee, nee, ja, ja. Nee, ben, klopt. Um, ja, ik, ik hou zeg maar van het gevoel van dat er drive in een nummer zit, maar ook een melancholisch ondertoon. Dat elkaar, en, en, en Er mag best contrast in zitten, ik wou dat het soms wat, wat lichter is en, en dan wat donkerder. maar ik, ik hou toch wel stiekem van wat melancholie in de muziek, ja. Oké. Okay. Uh, is dat ook uh, het geval bij deze single, I Don't Wanna Be Strange? Want ik geloof dat die morgen echt officieel uitkomt, hè? Ja, ja, ja, dit is de, de primeur. Nee, Maar morgen komt die officieel uit. Vandaag is de video uitgekomen waar ik ook heel blij mee ben. Mm -hmm. En uh, morgen is hij overal te beluisteren. Ja, met dit nummer zit zeker een uh, gezonde dosis melancholie in. Ja. En, um, maar ook, ook die drive waar ik erover over had, dat een beetje die, die, die op tempo gitaren en, en de jangly gitaren die erin zitten. En dat doe dat, dat ik heel graag mix bij dit nummer. Ja. Dus het is wel, uh, wel hopelijk goed luisteren ook. Goed. Uh, nog even over uh, Peel Puma, waar ja. kunnen kun de mensen die vinden uh, op de sociale media kanalen, website, weet ik allemaal ja, waar. ja, je kan ons vinden op, nu op Facebook en Instagram, website komt eraan. Mm -hmm. en, uh, en Spotify natuurlijk, en, uh, dus van, vanaf morgen ook, I don't wanna be strange, allemaal gaan streamen. En um, ja, eigenlijk wel de meeste platforms kunnen ons vinden al. Goed, hier komt hij. I don't wanna be strange van Peel Puma. zij en nummer dat heet Talk To Me. We hadden dus in vorige uur hadden we bijvoorbeeld uh, uh, Grenadiers. Uh, nou is er ook nog iets wat, uh, wat daarbij hoort uh, bij die nieuwe single die morgen uitkomt. Uh, namelijk een lyric video. Was ik helemaal vergeten in het uh, interview te vertellen. Maar dat uh, zeg ik uh, er nu even bij dat dat ook het geval is. Uh, een lyric video die je dus uh, kunt zien... Op, het, uh, op de YouTube uh, van uh, onder andere de, de Gentleman Recordings, want daar uh, komt het uh, vandaan. Datzelfde geldt, zo'n bruggetje daarom deed ik dat ook expres uh, in de richting van Death Star Discotheque, want uh, die band die hebben een uh, een paar weken geleden hier in de, de uitzendingen gehad uh, met uh, de naam van Michel Gelen. En dit is het laatste nummer wat ze hebben uitgebracht. Die hoort tot aan het nieuws van uh, 9 uur. Het nummer dat heet Face Yourself. Marching to the time machine. Disappear away. Driving to my tears Memories of you See a picture fading Don't know where to go Hear my heart beating, beating Don't come any closer is on my side, life is just surreal for me, so I live my own, so I live my own.